11 uur, your boards met het NOS-journaal. Verzekeringsmaatschappij Egon zat verkeerd bij de verkoop... van de beleggingsverzekeringen onder de naam Koersplan. Deze woekerpolis werd van 1987 tot 1998 700.000 keer verkocht. Deelnemers werden door Egon misleid... en betaalden een veel te hoge premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Dat concludeert de advocaat-generaal in een advies aan de Hoge Raad. Als de Hoge Raad het advies overneemt... kan Egon schadeclaims tegemoet zien van mogelijk een paar honderd miljoen euro... De Belangenvereniging van Gedupeerden is blij met de conclusie en ziet de uiteindelijke uitspraak van de Hoge Raad met vertrouwen tegemoet. Scheidsrechters en grensrechters zijn voor de invoering van nieuwe maatregelen om incidenten in het amateurvoetbal te beperken. Dit blijkt het onderzoek van de actualiteitenrubriek 1Vandaag in samenwerking met de KNVB en scheidsrechtersvereniging COVS. De ondervraagde arbiters stellen onder meer voor om de gele kaarten te vervangen door een tijdstraf. Ook willen ze dat alleen de aanvoerder praat met de scheidsrechters. Het is het eerste grote onderzoek onder deze groep sinds de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen eind 2012. In Egypte zijn 21 voetbalsupporters ook in hoger beroep... tot de doodstraf veroordeeld voor hun rol in de voetbalrellen... in de havenstad Port Said. Daarbij kwamen vorig jaar februari 74 mensen om het leven. In januari braken ook rellen uit... nadat de rechter de verdachte de doodstraf oplegde. Bij de bestorming van de gevangenis waar ze zaten... vielen 27 doden, onder wie twee politieagenten. Er raakten 280 mensen gewond. Het leger moest eraan te pas komen... om de situatie onder controle te krijgen... Volgens de betogers was het geweld in het stadion van Port Said... een vooropgezet plan van leger en politie. En worden de aanhangers van hun club nu daarvoor gestraft. Het weer bewolkt. Vrijwel het hele land regen. In het noorden wordt het plus 1 graad. Daar gaat de regen vanmiddag over in ijzel en sneeuw. In de rest van het land wordt het 6 tot 11 graden. Vannacht en ook morgen op steeds meer plaatsen ijzel en sneeuw. Dit was het NOS amb verkeersinformatie op de A325 Arnhem richting Nijmegen... staat een file tussen Gelverdoom en Elst van 2 kilometer. werkzaamheden is bij Elst de rechterrijstrook dicht. Verderop op de A325 richting Berg en Dal... staat tussen Knopend Ressen en de Waalbrug bij Nijmegen ook 2 kilometer. Persoonlijke aandacht, kleine klassen en structuur. Luzac biedt meer. Twee jaar in één of van brugklas tot diploma...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 Doe dan mee met Zonzoekdak. Dan wordt alles voor u geregeld. En nog voordelig ook. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl voor een gratis aanbod op maat. De Zwarte Lijst. Jouw favoriete Soul and Jazz platen. Vanaf vrijdag 15 maart op Radio 6 en Cultura 24. Maak nu je eigen zwarte lijst op Radio 6.nl. En maak kans op kaarten voor de afterparty. De Zwarte Lijst op Radio 6. Soul and Jazz.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. Regeerakkoord, lenteakkoord, woonakkoord, hoe je het ook noemt... Uh, maar er worden uit Den Haag honderden plannen over ons uitgestort. Maar waar landen die plannen eigenlijk? En wordt er wel eens gedacht aan de praktische uitvoering? Wij hebben vanochtend de uitvoerders aan tafel... op het gebied van wonen, zorg en werk. De Haagse PvdA-wethouder Henk Kool heeft een dikke werkportefeuille... sociale zaken, werkgelegenheid, economie... Goedemorgen, Nicole. Goedemorgen. Wilna Wind is hier, directeur van de Nederlandse patiënten-consumentenorganisatie. De zorg, de sector waarop het meest moet worden bezuinigd. Goedemorgen. Goedemorgen. En Jim Schuit is bij ons, bestuursvoorzitter van een van de grootste woningcorporaties, de Alliantie. Grote speler op de woningmarkt. Goedemorgen, meneer Schuit. Goedemorgen. U kunt ons ook zien. We zijn te bekijken op troskamerbreed.nl en natuurlijk ook op Politiek 24. Ja, eerst uh, kijken we even in de zaterdagkranten. Alle kranten uh, hebben het vandaag over de kwestie Haren. Het rapport Cohen, de positie van de burgemeester, wankelt. Hij bleek onervaren, stuurde de politie niet goed aan. En er braken rellen uit. Hè. Grote verhalen, bevolking Haren heeft het gehad met burgemeester in het AD. Tillegaard, ook over de burgemeester Bats, wankelt naar hart, uh, rapport. Uh, meneer Ko, uh, als, als je dat ziet, u bent de bestuurder ook in een gemeente. Denk je dan uh, meteen na van oei oei, dat kan ons in de stad ook overkomen. En mijn positie denk je dan ook meteen daaraan. Over rellen in de stad of over mijn positie? Dat nou, zijn natuurlijk twee denk, verschillende volgens dingen. Volgens mij maar. denk je toch in uw <laughs> positie misschien meteen aan het laatste. Ja, nee, maar het is, nee, in zijn algemeenheid vind ik dat er wordt, als er ook maar iets gebeurt... dan wordt onmiddellijk uh, om het hoofd van de betrokkenen gevraagd. En als je niet oppast, word je als een oorlogsmisdadiger... met pek en veren de stad uitgesleept. Ik vind dat veel te ver gaan. Echt, het is een afrekencultuur geworden... Uh, wat, wat het echt helemaal niet leuk meer maakt... Uh, in politiek en bestuurlijk Nederland, moet ik zeggen. Uh, en ik vind het ook heel verkeerd. Want net alsof je iemand... wanneer je iemand zijn hoofd eraf hakt... dat dan het probleem is opgelost. Ja. Natuurlijk niet. Het ja. zit natuurlijk veel dieper in organisaties... in aanpak, in methodes... Uh, dus ik vind echt dat we daar in Nederland te ver in zijn doorgeslagen. Ja, want, want wij zouden natuurlijk uh, gezien onze taak moeten vragen... vindt u dat meneer Bats kan aanblijven? Ja, dat, ik had die vraag natuurlijk wel ja. verwacht. En dan is het uh, officiële antwoord natuurlijk... daar gaat de gemeenteraad over, nee. maar daar gaat de gemeenteraad natuurlijk ook echt over. Hè. Het is natuurlijk zo tegenwoordig in Nederland dat de burgemeester het vertrouwen moet genieten van de gemeenteraad. Nou, de gemeenteraad is een afspiegeling van de bevolking. Dus als in Haren het functioneren onmogelijk is geworden, nou, dan zal dat dinsdag in de gemeenteraad daar in Haren wel blijken. Um, maar als je aan mij vraagt wat, moet, wat zou er nou moeten gebeuren dan denk ik dat, dat het, het rapport van Cohen aangeeft... dat er op heel veel fronten heel veel dingen zijn misgegaan... wat je volgens mij niet op het hoofd van de burgemeester alleen kan afwentelen. En dan helpt dus het erafslaan van het hoofd ook niet. Meneer Schuit, uh, u bent uh, uh, van de Alliantie, woningcorporatie. Nou, als er één sector is die behoorlijk onder vuur ligt... als we het hebben over de afrekencultuur... dan zijn dat ook de woningcorporaties wel. Hè? Dan Zeker. hebben we het altijd met name over de salarissen van de bestuurders natuurlijk. Herkent u zich in het beeld wat Cole uh, hier schetst... dat er te snel wordt gevraagd om het hoofd van iemand? Ja, we moeten wel aangeven dat, dat het, het offeren van de man of vrouw... het probleem niet oplost, maar tegelijkertijd moeten we ook niet hebben, dat iedereen maar blijft zitten... waar hij zit en zich niet verroert En zegt, van dat, dat lost het probleem niet op. Ik vind dat ook bestuurders hun verantwoordelijkheid uh, moeten, uh, moeten dragen. Dat geldt ook, dus voor, op bestuurders met... geldt ook voor bestuurders van woningcorporaties. Het geldt ook voor bestuurders van woningcorporaties. Als die gefaald hebben uh, uh, uh, door middel van zelfoverschatting... laat staan zelfverrijking, ook daarin... dat is natuurlijk een ander verhaal... maar als, als bestuurders van corporaties gewoon verkeerde dingen hebben gedaan... zonder, dat, zonder dat, dat er sprake is van zelfverrijking... ik vind dat ze daar ook dan gewoon zelf de verantwoordelijkheid moeten uh, nemen... en gewoon moeten opstappen... Hmm. Daarmee is het probleem niet opgelost, maar je neemt wel je verantwoordelijkheid. Ja, want, want vindt, vindt u dat zelf bijvoorbeeld ook gewoon als persoon naar? Hè? Uw salaris is overal terug te vinden. En met name die salarissen uit uw sector uh, zijn nogal uh, onder het zoeklicht terechtgekomen. Wat is salaris daar ook alweer precies? De, er is nu een, dat, dat is, het goede bericht is, is dat dat geregeld is. We hebben een wet normering topinkomens ja. gekregen... als reactie natuurlijk op, op, ja. op hogere salarissen. Ja, wat was het ook alweer? De, de, de wet normering topinkomens heeft een, een totaalsalaris ja. van 228.000 euro. Ja, u, u zit daar boven, hè? Ik zit boven de WNT. Ja. Ja. Maar het is nu geregeld dat iedere bestuur dat daar daarboven zit, wordt het salaris uh, aanvankelijk bevroren en later, en later afgebouwd. Dus ja, ik denk dat op zich zo'n besluit over zo'n WNT een goede is. Ja, maar het, het ging meer om het persoonlijke. Voelt u dat ook? Oei, oei, oei, er wordt op mij gelet. Ik lig onder het zoeklicht over alles en nog wat? Nee, ik heb dat niet. Te, kijk, het allerbelangrijkste is dat je zeker in dit soort tijden gewoon je werk blijft doen kop op de horizon en je werk blijven doen en goed blijven doen en je daarover verantwoord. Dus het allerbeste, als je je laat afleiden door alles wat er aan, aan ruizen, rommel, om je heen gebeurt, ja kom je niet meer aan je gewone werk toe. Gewoon ja. dus door blijven gaan. Over die afrekencultuur staat vandaag in de Volkskrant een groot verhaal van uh, journaliste Wilma de Rek. Zij uh, uh, duidt ook op de rol van de journalistiek in deze. Zij zegt daarmee in feite van nou ja, de journalistiek maakt het zich ook makkelijk. Die zoekt naar de poppetjes, hakt daar de kop vanaf en dan lijkt daarmee het probleem opgelost. En daarin in haar artikel noemt er ook andere namen, Michael Bogert bijvoorbeeld... maar ook Luc Hermans, de uh, VVD-senator met heel veel bijbanen, die ook uh, nadelig in het nieuws is gekomen door zijn rol bij Mea Vita. Uh, mevrouw Wind, uh, uh, uh, uh, u bent daar natuurlijk in de zorg ook heel erg druk mee. Herkent u dat ook, dat beeld van die afrekencultuur? Ja. Um, kijk, wat denk ik belangrijk is... is dat het niet doorschiet naar de ene kant of de andere kant. Je kunt niet altijd blijven zitten... En dat zie je wel eens gebeuren. En het kan ook niet zo zijn als er een keer een fout wordt gemaakt... dat je gelijk met pek en veren de laan wordt uitgestuurd. En ik zie dat bijvoorbeeld uh, op dit moment heel erg spelen bij de dokters. Uh, we willen meer transparantie, we willen meer openheid... we willen uh, verantwoording, we willen weten uh, wat goede zorg is... en wat minder goede zorg. Uh, de andere kant, dokters maken natuurlijk wel eens een fout... want het zijn mensen... Ja. En we maken allemaal wel eens een fout. En je moet ook fouten uh, mogen maken. Het enige wat, denk ik, helpt, een cultuur. waarin iemand kan zeggen: goh, ik heb iets verkeerd gedaan. En wat leren we daarvan? En dat is, denk ik, waar we op uit moeten komen. En dat is nu uh, volop gaande. En mijn pleidooi zou zijn: wel die openheid over fouten maar dan niet gelijk iemand als een soort misdadiger uh, afschilderen. Want juist in de zorg tussen dokters en patiënten... is dat vertrouwen ongelooflijk nee, belangrijk. Niet meteen de kop eraf. Nee. Goed. Ja, ja, we nog een, een, andere... ja, een ander onderwerpje uit, uh, uit de Volkskrant nog. Onder de kop, uh, Senaat is hindermacht geworden. Nou, uh, straks praten we ook over de woningmarkt met u, uh, meneer Schuiten. En de woningmarkt is volgende week uh, ook weer een onderwerp in de Eerste Kamer. Vooral de huren, daar moet er gestemd worden in de Eerste Kamer. Of Zeker. dat plan van uh, minister Blok over het verhogen van de huren uh, nou, doorgaat. Dat wordt allemaal heel spannend. En nu is waarschijnlijk, uh, dat is onze suggestie... Uh, onze interpretatie moet ik zeggen... Uh, VVD-senator Frank de Grave uh, het land ingestuurd om te zeggen... ja, misschien moeten wij uh, in de Eerste Kamer... wat meer over onze eigen positie in debat gaan, met andere woorden, we moeten een beetje gaan matigen. Senaat is hindermacht, hindermacht, daar gaat het om, staat in de, in de volksstand. Uh, meneer Kool, aan, aan u gevraagd, um, uh, wat, wat is dit? Uh, opeens uh, doorgestoken kaart of een plan van het kabinet? Nou ja. de, de democratie bevalt opeens niet meer, weet je wat? Het komt niet uit, we gaan het anders doen. Nou ja, het is het? Is, laat ik in ieder geval zeggen, het is herkenbaar. Hè? herkenbaar. Want op, op het moment dat je een absolute meerderheid hebt, in, in zowel in de Eerste als de Tweede Kamer, dan roept iedereen moord en brand. Omdat alles is dichtgetimmerd en de democratie om zeep wordt geholpen. Als er op een gegeven ogenblik, en dat is nu het geval, er dus geen absolute meerderheid is. En in de Eerste Kamer er ook nog wel centjes verdiend moeten worden en stemmen verdiend moeten worden dan deugt ineens de Kamer niet meer. Dus het is, dat, Daar zit het een beetje tussenin. Maar, ik vind het dus eigenlijk gewoon vrouwenkul. Uh, maar er, wat, wat vindt u dan precies vrouwenkul? De opmerking vrouw, van Frank de Graaf? Ik, ik vind echt vrouwenkul van Frank de Graven dat hij nu zegt, ja, uh, hindermacht, hindermacht... Uh, waarom de, uh, waarom is doet gewoon hij dit, democratie. Nou, je dit, Omdat het? natuurlijk het kabinet uh, geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft. En hij probeert uh, de, de senatoren... Uh, op hun geweten te werken. Dat ze zeggen, ja, jongens, jullie ja. zijn eigenlijk alleen maar om te controleren... of de wet wel ja, netjes ja. is opgeschreven... in plaats van dat jullie ook politiek erover uitspreken. Nou, dat vind ik echt onzin, uh, want alles is politiek. Ja, meneer Schuit, u heeft eigenlijk een beetje uw hoop... op de Eerste Kamer gevestigd, hè? Ja, zeker. Uh, uh, want dat daar u, dat zit... de Eerste Kamer in deze wel echt een hindermacht zal zijn. Nou, ik denk dat we vooral blij moeten zijn... dat uh, het, wel, het weldenkende deel van de politiek in de Eerste Kamer zit. Maar daarbij komt dat de, uh, het kabinet heeft natuurlijk zelf een stimulans gegeven uit aan het meer politiek maken van, uh, van de Eerste Kamer. Het is natuurlijk wel een beetje bizar dat in het kader van een woonakkoord... een overeenkomst wordt gesloten met fractievoorzitters uit de Tweede Kamer... in de hoop dat je dan in de Eerste Kamer een meerderheid krijgt. Ja, dat is natuurlijk vragen om, uh, om, uh, om problemen. Ja. Wat is natuurlijk vreemd dat je daarmee gaat veronderstellen... dat de Eerste Kamer het stemgedrag uh, volgt van uh, de leiders uit de Tweede Kamer... terwijl ze juist... Uh, uh, hun, eigen, hun eigen lijn moeten volgen. En juist kijken naar wetgevingskwaliteit en, uh, en naar uitvoeringsproblemen. Ja, mevrouw Wint, de Eerste Kamer een hindermacht of gewoon de democratische controle zoals die er hoort te zijn? Nou ja, kijk, het is natuurlijk wel een uh, heel actueel onderwerp wat uh, de Graven hier aansnijd. Dat Mag je wel zeggen, ja? Ja, het gaat er elke dag over en dit is een uh, opvatting. En, um, nou, het is wat provocerend. Een hindermacht, dat vind ik wel uh, een heel groot woord. Ja, dat maar je antwoord, ziet... An, an, an, an, om in de reden te houden. Ja. gewoon om... om, om de, uh, u kent ook uh, dat contact tussen het, uh, met, met een kabinet door en door. Hè. U komt ook uit de vakbeweging. Dus u weet hoe het spel uh, gespeeld wordt in uh, bij onderhandelen. Denkt u dat uh, premier Rutte gewoon zijn VVD-collega uit de Eerste Kamer... er gewoon op uitgestuurd heeft? Ga jij eens even zorgen dat die Eerste Kamer een beetje matigt? Nou ja, kijk, ik sluit niet uit dat er een belletje is gepleegd. Maar zo werkt het nee. natuurlijk niet, hè? Oh. Ten eerste uh, denk ik dat de meeste senatoren... in ieder geval de graven zich niet even op pad uh, laten sturen. Ja, Ten Zuid tweede, komt... al zou het gebeuren, dan wordt de wereld daardoor uh, niet veranderd. Nee, het dus niet het ontwikkeld. zal het op zijn minst met iets meer subtiliteit gaan, uh, denk ik. Ik zie het als een uh, opvatting. Het is heel actueel. En uh, ach... Het houdt de krant ook weer vol. Hè? Maar, leuk. Dat, dat zeker. Ja, maar het gaat wel heel veel mensen aan. Zo is het toch ook alweer. En het heeft ook een beetje met maar daarnaast onze... moeten we ons ook realiseren. Misschien geen hindermacht, maar ook geen applausmachine. Hè? Dus nee. dat is de keerzijde van de medaille. De nee. democratie, zoals die werkt. Precies, Precies. kritisch gevolgd door ons uh, samengevat. Nou, dit waren de kranten. We praten zo uitgebreid verder. Maar we kijken natuurlijk zoals altijd eerst even terug... naar de afgelopen politieke week. Weekoverzicht. Ik baal er ook van. Het is droevig, pijnlijk en eigenlijk ook een beetje sneu. Net begonnen, nog geen half jaar de baas en alles zit tegen. Wie zou daar niet van balen? We hebben alleen een rotstart gehad in het kabinet. Het is eerlijk, het moet gezegd, er wordt niet omheen gedraaid. Dat vindt niemand leuk. Om de boel een beetje op te vrolijken kwam Diederik Samson, zeg maar de hulppremier... met het plan voor een oranje akkoord. En ja hoor, ook dat viel niet goed. Dus ik zeg tegen de heer Buma en tegen al die anderen... dat als ze aanstoot hebben genomen aan mijn enthousiasme... omdat ik zo graag wil dat dit project slaagt... Spijt. En als alles tegen zit, zit ook echt alles tegen. Ladder in de panty was uh, niet eerder vertoond. Uh, ik uh, mijn adjudant moest in één keer met een vrouwelijke tas uh, rondlopen. Dat zijn de dingen waarop ik wel uh, wat wenkbrauwen omhoog zou gaan. Inmiddels valt met het kabinet over alles te onderhandelen. Lonen omhoog, winsten omlaag of andersom. Vast parkeerplaatsen voor rollators. Je kan het zo gek niet bedenken. Je wordt met open armen ontvangen in het torentje. Er is op dit moment op het Binnenhof sprake van een actie. Roept u maar. Het regeerakkoord zit niet in beton. Over de invulling van de maatregel, daar valt over te praten. Sterker nog, ondanks dat de goudprijs aan het dalen is... is er voor iedereen in Den Haag wat te halen. Nou, de vakbeweging moet zich realiseren dat er eigenlijk een gouden kans ligt. En ik zou ze ook wel willen oproepen om die te pakken. En heeft u twijfel over uw eigen wensen? Echt, hou u niet in. Er is dus ruimte. Benut u nou die ruimte? Logisch dat ook de oppositie, strikt genomen ingehuurd om het kabinet te controleren... de lade opentrekt met wensen en verlangens. Het is een enkeling die er een ongemakkelijk gevoel bij heeft. We kunnen hier toch niet een soort cafetaria openen... waar iedereen de hele dag maar vakjes in kan opentrekken. Wel eerst het contract lezen trouwens. Het zijn namelijk altijd de kleine lettertjes. Ik teken niet bij kruisjes. En tot slot, laten we het de spreuk van de week noemen. Als je iets afbouwt, iets afbreekt, het komt niet gauw meer terug. Tros, Radio 1. 18 minuten over 11 en u luistert naar Tros kamerbreed aan tafel. Henk Kool, PvdA-wethouder uh, PvdA -wethouder in Den Haag. Wilna Wind van de Patiëntenfederatie en Jim Schuit. En hij is uh, bestuursvoorzitter van een van de grootste woningcorporaties. Meneer Schuit, om met u te beginnen. We hadden het er net al even over. Aanstaande dinsdag is het de bedoeling dat er in de Eerste Kamer gestemd wordt... over het woonakkoord, of liever gezegd een deel daarvan. Hè, over het, ver het verhogen van de huren en wat het allemaal uh, betekent voor uh, woningcorporaties. Um, uh, het is inderdaad nog uh, een raadsel of, dat, uh, of, het, ja, of het toch in stemming wordt gebracht. Zo namelijk de afgelopen week al gebeuren. Lobbyt u eigenlijk veel om al die uh, Kamerleden in de Eerste Kamer... nog eens te wijzen op wat u vindt, want u bent er namelijk tegen? Ja, wij proberen natuurlijk uh, bij, uh, bij iedereen die maar wil luisteren... Onze, onze opvattingen en zienswijze over het voetlicht. Dat ja, brengen we dus ook bij de Eerste Kamer. Ja. Zeg eens voor uh, mensen thuis ook heel simpel wat wij daarvan gaan merken, waarover uh, mogelijk uh, van de week uh, ja tegen gezegd wordt? Het kabinet heeft gezegd: woningcorporaties moeten een heffing betalen. Die oploopt naar een, ruim 1,7 miljard. En om dat te kunnen betalen gaan de huren omhoog. En er komt, er komt als tenminste de eerste kamer daarmee instemt een inkomensafhankelijke uh, huurverhoging. Uh, en dat af, afhankelijk van je inkomen gaat je huur omhoog ja. uh, in de in de, in de orde van grootte van 4%, 4,5% of 6,5%. En uh, of je huur omhoog gaat, dat zijn gegevens die bij de Belastingdienst vandaan moeten komen, hè? want de Zeker. Belastingdienst moet aan de woningcorporatie of aan de verhuurder opgeven deze meneer of mevrouw verdient zoveel en moet dus zo'n huur betalen, dus ook om het scheef wonen tegen te gaan. Dat, ja. is, dat is een beetje waar het dinsdag dan in de Eerste Kamer ook over gaat. Ja, in de Eerste Kamer gaat het nu over die inkomensafhankelijke uh, huurverhoging, Gezien. maar die is direct gekoppeld aan die heffing, want die huurverhoging is nodig om die heffing te kunnen betalen. Dus ja. er is wel sprake van een verhuurdersheffing, ver maar eigenlijk is het natuurlijk een huurdersheffing rekenen bij de gelegd. De huurders moeten het uiteindelijk betalen. Ja. Nou hebben wij over die uh, huurverhoging gisteren nog even gebeld bij het college bescherming persoonsgegevens. Dat is het college wat gaat over de privacygevoeligheid van allerlei uh, gegevens. En die zeggen dit kan eigenlijk helemaal niet. Want de belastingdienst is daarvoor niet opgeleid. Of uh, niet, niet toegerust. En ook niet voor bedoeld. De belastinggegevens zijn bedoeld om daarmee direct belasting te heffen. Maar met dat advies is helemaal niks gedaan. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is natuurlijk wel bizar. Omdat uh, in de, het vorige kabinet heeft ook het plan gelanceerd... om met inkomensafhankelijke huren te gaan werken. En dat is toen voor de kantonrechten om diezelfde reden is dat, uh, is dat afgeblazen. En nu lijkt het erop dat, uh, dat dan blijkbaar voor de tweede keer... Uh, daar een fout wordt, uh, wordt gemaakt. Maar dat heeft gewoon te maken met het feit dat alles haastwerk is. Alles moet op, uh, op stellensprong geregeld worden. En dan maak je dit soort fouten. Ja, want u vindt het wel echt een fout. Want het, is, het, het college bescherming persoonsgegevens... kan gevraagd en ongevraagd advies geven... Daar hoeft het kabinet niks mee te doen. Maar u vindt het wel een ja. fout dat hier niks mee toch, gedaan is. Het is toch bizar dat je geen draagvlak... Dit, is, dit grijpt zo nadrukkelijk in in de samenleving. Als je zegt van goh, geef corporaties inzicht in, in inkomen. Ja, daar moet je toch in de samenleving goed over praten. Dat moet je niet uh, uh, met stoom en kokend water gaan regelen. Ja. Ja, Nico, wat, wat vindt u daar nou, eigenlijk ik wat dan wel, hè? want we hebben wel met een heel groot probleem te maken in de woningmarkt. Dat ja. is namelijk dat scheef wonen. Hè? Dat heel veel mensen met een te hoog inkomen in een sociale huurwoning zitten die bedoeld was voor mensen met een laag inkomen. En Waarom bemoeit je zich ermee eigenlijk? Nou ja, de, de, omdat je dus voortdurend uh, met, als woningbouwvereniging, maar ook als gemeente, dus door blijft gaan met het hm. bouwen van goedkope woningen. Terwijl die woningen er eigenlijk zijn, maar dat er de, de hoogste inkomen in Ja, maar als je daar nou al twintig jaar woont. Ja, nou dan, dat is toch een beetje raar... dat Waarom? je met, met, met dat overheidsgeld, dus met belastinggeld... woningen hebt gebouwd voor mensen die een hoog inkomen hebben. Ja, daar was ik... het niet voor bedoeld. Nee, maar als je nou in die twintig jaar gewoon uh, meer bent gaan verdienen... maar daar toch lekker woont, zo ja, maar dan mag je toch ook wel wat meer betalen. Want uh, anders betaalt u uh, voortdurend. Wij, wij bouwen in Den Haag nog steeds goedkope huurwoningen. Ja. Dat moeten we wel, omdat de mensen die een hoog inkomen hebben... weigeren uit die goedkope huurwoningen te gaan. Ja, meneer Schuit, maar goed, dan... dan uh, Mag u dan iets meer betalen, zegt Henko. Uh, Oké, okay. en de, u moet het controleren. En we horen net, die, die privacywetgeving is zodanig dat ik, geloof ik, niet verplicht ben aan u mijn exacte inkomen op te geven. Nou, u hoeft dat niet te doen, want dat doet de Belastingdienst voor u, hè? Ja, ja. maar waarom? Ga, u gaat dus in mijn belastingaangifte neuzen, ook al geeft het nee, ik niet. Nee, ik krijg, ik krijg opgestuurd van de Belastingdienst. Niet het inkomen, maar is, uh, is, is een huurder valt hij in inkomenscategorie 1, 2 of 3. En aan de hand van die, dat, uh, dat botenbriefje, uh, daar zit dan een huur aan gekoppeld. Ja, u gaat daar bezwaar tegen maken. Uh, althans, u zegt van op deze manier willen wij het niet. Uh, ook omdat u met die verhoogde huren toch die verhuurdersheffing niet kunt betalen, hè? Uh, Twee dingen. Ik bedoel, dat is niet genoeg. Die, die, die, de hogere huur die mensen gaan betalen. is niet voldoende voor u als verhuurder. om die verhuurdersheffing mee te kunnen nee, betalen. Is... Dus u moet intereren op uw eigen kapitaal. Het grote, het grote probleem is gemaakt bij de start van het kabinet. waarin het Sociaal, Sociaal Planbureau had uitgerekend. dat door die hogere huren. de gehele heffing zou kunnen worden betaald. Nou, dat klopt niet. Dat is aangegeven nee. dat ongeveer de helft van die heffing. kan worden betaald uit die, uit die hogere huur. En dus huren. moet u gaan intereren dat... op uw eigen kapitaal? Vooral, nou dat, dat niet, maar vooral zullen we zien dat, dat woningcorporaties... tussen de 40 en 50 procent minder gaan investeren in, in, in, hun, in hun werk. Dus minder nieuwe woningen bouwen, minder uh, woningen opknappen. En dat heeft natuurlijk behoorlijke effecten voor de werkgelegenheid. Ja, maar ja. toch, corporaties zijn toch heel rijk? U, u kan ja, het toch makkelijk betalen? Zijn een beetje, ja, eind, wat... eind 2011 hadden we even opgezocht... hadden alle corporaties samen een eigen vermogen van ruim 34,2 miljard. Ja, ja. Het is maar nogal een schep geld. Ja, tegelijkertijd, als we optellen hoeveel vermogen er onder particulieren zitten. Als het gaat om wat er, wat nog steeds de vrije ruimte is in je eigen woning bezit, zijn we nog veel rijker. Nou gaat u naar iemand anders wijzen. Nee, nee, het ik, het ik, gaat ik, natuurlijk over u. Nee, een ja, Beetje jijbak. Nee, dat is geen jijbak. Ik probeer aan te geven dat het een beetje home rich cash poor is. Oh, dat moet je vertalen, vertalen. Ja, dat is dat is. Ons rijkdom, ons vermogen zit in de huizen, maar daar koop je bij de bakker geen brood voor. Mm. Dus wij, wij moeten om te, om te investeren, moeten wij, moeten wij gaan. Gaan, uh, moeten wij gaan lenen? Ja, maar de vraag van Margriet was eigenlijk: We hebben heeft geen, geld zat, doen niet zo moeilijk. Nee, we hebben geen geld zat, we hebben vermogen zat. Uh, op je nou, moment... vermogen zat. Nou, nou, nou ja, dan, ja, als, zou je dus als. bijvoorbeeld. Uh, maar, maar, van, maar met vermogen kan je uh, niet betalen. Nee, maar dan zou je toch, want dat is ook wat de regering zegt. Zeker. Verkoop dan een beetje van je bezit, zeker. Dat, dan heb dat, je weer cash zeker, geld. Zeker, ik denk dat het ook goed is dat corporaties uh, meer woningen verkopen. Corporaties verkopen ook veel, uh, veel woningen voor de langere termijn. Is dat, is dat, denk ik, geen probleem. Ik vind wel dat je in de samenleving een debat moet voeren... hoe groot dan die sector moet zijn. Alleen dat los je in de komende vier jaar lost dat, lost dat niks op. Het probleem ja. zit in de korte termijn, niet op de langere termijn. Ja. Stel nou dat dat, dat, dat uh, woonakkoord toch wordt doorgezet. Wat betekent dat dan concreet? Ja, dat betekent dat er uh, een enorm uitvoeringsprobleem gaat ontstaan. Want het is heel lastig om dat te doen. Enorm veel huurders zullen uh, bezwaar gaan, uh, gaan maken. En het rare is, het kabinet heeft ook aangekondigd... dat over twee jaar weer een ander huursysteem komt. Ja. Dus we gaan voor twee jaar een enorm circus optuigen... Uh, op wat over twee jaar weer wordt afgebouwd. Wat, wat kost dat circus ongeveer? Ja, de, Want dat de, is een administratieve handeling hè, die daarvoor gepleegd moeten Er gaan zijn schattingen worden. dat dat 50 miljoen per jaar komt kosten en uitvoeringskosten. Dat zijn natuurlijk enorm bedragen voor maar twee jaar en dan krijgen we weer een ander huurbeleid. Dus 100, 100 een miljoen bizar. voor die twee jaar, daarvan zegt u niet doen? Ik zou dat niet doen. Wel dat we, dat we moeten nadenken over hoe je met omgaat met die, met die scheefheid. Hmm. Maar niet doorschieten nu op stel sprong... waarin je nu voor de korte termijn uh, allerlei, allerlei fouten gaat ja, maken. We horen de laatste weken trouwens uh, u en nu. Uh, veel van uw collega's uh, uit de sector is er heel veel kritiek. Um, is er bij u ook, ook wel eens de gedachte geweest... van misschien kunnen we het wel administratief saboteren? Dat is een nieuw geluid voor mij. dat is een vraag. Te... Nee, als je zo is... klaagt over iets... als nee. je het zo slecht vindt... als je het een ramp voor het land vindt... en voor de huurders in het bijzonder... en voor je eigen sector... en dan kun je toch op het laatst denken... nou weet je wat, wij gaan dat een beetje vertragen... dat hele proces... En Nee, dat zullen wij niet doen. Maar wel, wel zullen wij constateren dat de wal hier wel het schip gaat keren. Ja. Maar, ja. Mevrouw Wint, u, u, u hoort dit verhaal van meneer Schuit ook aan. De korte termijn, hè, de, de, de klappen die niet werkelijk uh, gaan helpen, zoals Schuit het zegt. Herkent u daar ook iets van in de zorg? Ja, waarbij ik wel vind, en dat geldt ook voor de sector werkenwerk, voor de zorg. Het geld wat we met z'n allen betalen... Um, dat moet natuurlijk wel gebruikt worden waarvoor het bedoeld is... En als het gaat over de sociale woningbouw... dan denk ik het moet gebruikt worden voor de mensen die die huizen nodig hebben. En ja, als ik dan hoor, goh, we moeten misschien eens gaan nadenken... dan denk ik een beetje laat misschien, mm. vind ik dan wel een vraag hoor. Als ik kijk naar uh, de zorg, ook voor ons geld... het geld moet gebruikt worden waarvoor het bedoeld is. Nou, we krijgen zo meteen vast nog te spreken over de pakketdiscussie. Uh, dan moet het geld ook gebruikt worden uh, voor de mensen die die zorg... Nodig hebben. Ja, dus op het gebied van de woningen m, begrijpt u eigenlijk wel dat het kabinet iets wil doen tegen dat scheefwonen. Want op deze manier komt het geld niet daar waar het voor bedoeld is. Dat zeg ik voluit jou op. ja. Ben maar daar ben ik het Ko... overigens volstrekt mee eens. Ja, oh ja, u ben niet, ik ben niet tegen dat aanpakken van dat nee, scheefwonen. En, en ook niet dat corporaties kunnen zeggen: Van goh, uh, uh, het land is in crisis. Uh. Uh, wij, uh, gaat u maar met deze beker aan ons voorbij. Wij uh, gaan <tus> en, en nooit betalen. Ik vind dat je ook daarin je verantwoordelijkheid moet nemen. Alleen dit. Maar wel maar wel even met elkaar goed over nadenken. Ja. Eh, meneer Kool, toch, er is heel veel uh, kritiek op. Hè? Dat, nou ja, dat horen we ook nu weer. Eh, als uiteindelijk misschien dinsdag toch uh, het of weer wordt uitgesteld... Uh, of het er wordt tegengestemd, wat zou dat eigenlijk betekenen? Ook voor het politieke aanzien van dit hele onderdeel... van het, dat grote project, namelijk regeren. Nou ja, het, het is natuurlijk, uh, in de zorg is het natuurlijk uit, uiteindelijk uh, met de ziektekostenverzekering. De, is de, het de inkomensafhankelijke ziektekostenpremie uh, nou, is, is helemaal goed gegaan. beland in de prullenbak. Um, dit is de inkomensafhankelijke ja, Dit is een beetje de vraag: hè, hoe dit, er is in ieder geval een, een, een, een U-bochtakkoord nodig geweest om ook hier uh, overeenstemming te krijgen. Ja. Ja, je kan het positief en negatief benaderen. Je kan het positief benaderen te zeggen... Van, nou ja, hier is dus door veel discussie met heel veel betrokkenen... tot een akkoord gekomen. En dat noemen we democratie. Dus dat zou je als positief kunnen uh, kan. benaderen. Maar je, kan, hoeft niet. Hoeft niet. Maar uh, ik, je zou ook nog positief kunnen zeggen... Van, nou ja, als hier uh, dus discussie en, en, en ja, licht mogelijk is... En, en veranderingen in afgesproken regeerakkoorden... Nou, dan heb ik er ook nog wel een paar waar het gaat om mijn uh, portefeuille. Sociale Zaken. Zo. Daar komen we straks ook nog wel. Daar, daar, daar wil ik er ook nog wel een paar. Ja, nee, ja krachtdadig uh, komt het natuurlijk. Het is anders dan uh, zeg maar een, een dichtgetimmerd regeerakkoord. wat nee. steunt op een absolute meerderheid. En ja. we gaan uitvoeren, jongens. Ja, ja, maar dat het... is het dus niet. Het is anders. Zoals Rutte ook zegt. Ja. Die zegt van ja, ja, nou ja, dit is democratie. Uh, we gaan met elkaar aan de slag. en we kijken waar we komen. Nee, maar gewoon even: u bent bestuurder. En uh, nu en zit eigenlijk ook. Direct, uh, u ziet ook direct het effect uh, van uw bestuur. Als u nou uh, die woningcorporatie zo hoort, als u die kritiek zo hoort, als u al weet dat die inkomensafhankelijke ziektekostenpremie juist vanwege kritiek de prullenbak in is gegoten, is er dan ook uh, zoiets dat u denkt: Nou ja, misschien moet het zo niet gebeuren. Maar mijn vraag was dus ook: Wat betekent dat dan? Ja, wat het betekent concreet in Den Haag hebben we te maken met drie uh, woningcorporaties. Nou, de een is Vestia. Die had, dus ik, er ook mee. ja Daar was geloof ik iets mee. Ja. He, dus da dat... Daar betaalt meneer Schuit ook voor. He, de ja, Vestia maar maar wij ook. Hoor, want ja. Wij hebben een, uh, met Vestia ook een uh, ontwikkelingsmaatschappij opgericht. Waar we zelf als gemeente 80 miljoen insteken. Omdat er anders niets meer wordt geïnvesteerd ja. in de woningbouw. Nee, en ik vind die heffing dus op zichzelf helemaal niets bijdragen aan investeren. In noodzakelijke investeringen. In vernieuwing van de woningmarkt. Ja. En dat stimuleert dus als zodanig ook de arbeidsmarkt niet. Want dat levert natuurlijk ook helemaal ja. niks op. Ja. Want die heffing die gaat in het begrotingstekort. Dus ik heb daar helemaal niks aan. Laat uh, dat duidelijk zijn. En meneer Schuit, nog even tot slot bij u. Um, uh, die heffing, daarvan zei u daarnet... dat gaat ervoor zorgen dat wij minder investeren. Dat is dus slecht voor de werkgelegenheid in de bouw. Dit kabinet zegt... ja, maar we doen die 6% btw... Hè, in plaats van de hoge btw. Dat is juist weer heel goed voor de bouw. Nee, dat is klein bier. We hebben het over één jaar 6% op onderhoud. En dat juist stimuleert dat mensen om te blijven zitten. Terwijl je juist beweging op de, op de woningmarkt moet krijgen. En dat betekent meer nieuwbouw. En we zien nu dat, dat corporaties die 60% van alle nieuwbouwwoningen in Nederland op dit moment bouwen... ja, daar gaat 40 tot 50% achteruit. En dat is heel erg jammer. En daarom zou het kabinet vooral, naast Heffingen wellicht, met een investeringsagenda moeten komen. ja Dus uw oproep blijft aan de Eerste Kamer, stem hier vooral tegen, dinsdag. Ja, en, en, neem het, en ga kijken in hoeverre je een investeringsagenda op tafel kan, kan leggen... om te voorkomen dat er nog meer werkgelegenheid af, uh, afbreekt. En voor iedere vrijgekomen woning hebben wij gemiddeld... 100 mensen die zich daarvoor melden. Dus er is een grote vraag naar woningen. Dus het zou voor de huurders en de woningzoekenden heel slecht zijn... als die investeringen door, die ho door hun hoeven zakken. Ja. Dit onderwerp wat u betreft samenvat het nogmaals... is dus de oproep aan de Eerste Kamer, dubbele punt... Uh, uh, bezint, je begint, uh, voorlopig even niet doen, lijkt me. Meneer Goed. Kool. Het is uh, twee minuten over half twaalf. We hebben aan tafel Henk Kool, wethouder in Den Haag. Wilna Wins van de, Zorg, nee, van de Patiëntenfederatie, moet ik zeggen. En Jim Schuits, hij is van de uh, woningcorporatie, de Alliantie. Meneer Kool, we gaan met u praten over uh, de situatie in Den Haag. We hebben het er net al even over dat het slecht gaat met de arbeidsmarkt. Is dat trouwens ook zo in Den Haag? Worden we daar veel ambtenaren ontslagen? Betekent dat dan ook dat de arbeidssituatie in Den Haag, ambtenarenstad, van oud, ook heel slecht is? Inderdaad, van oud ambtenarenstad. Want we zijn natuurlijk al een paar jaar bezig om dat ambtenarenimago af te schudden. En ook tot een echte zakenstad te komen. Maar u heeft gelijk, er werken natuurlijk nog steeds heel veel mensen bij de Rijksoverheid... Maar dat neemt af en dat, dat voelen we natuurlijk wel in, in, in onze werkgelegenheidscijfers. Waar merk je dat aan? Want we, hoe zie je dat? Nou ja, als je alleen al naar de cijfers kijkt. We hadden in 2010 nog 36.000 rijksambtenaren in Den Haag werken. Dat zijn er nu nog maar 34.000. En de komende jaren is de bedoeling althans dat er nog weer 11.000 rijksambtenaren verdwijnen. Dus dat, dat betekent dat je werkgelegenheid afneemt. Ja. En dat je dus naar vervangende... Uh, uh, werkzaamheden zou moeten zoeken... of in ieder geval naar vervangende werkgelegenheid. Want al die ambtenaren eten ook een broodje in de stad... en die maken gebruik van allerlei voorzieningen in de stad... en dat, dat wordt natuurlijk ook allemaal meer. Ja, en wat zou u denken van de leegkomende kantoren? Dat is natuurlijk ook uh, de, niet direct een probleem van de gemeente... want het is in gelukkig in handen van de Rijksgebouwendienst. Uh, dus die hebben daar ook een probleem. Maar het is natuurlijk toch geen gezicht... als je in je stad met allerlei lege kantoren staat. Ja. Dus wat we aan het doen zijn... is uh, de economie enorm aan het diversificeren. Dus we zijn aan het kijken... Uh, hoe we meer verscheidenheid kunnen krijgen. Daar zijn we overal een paar jaar mee bezig. Den Haag is natuurlijk langzamerhand internationaal bekend als de internationale stad van recht en vrede. Met het internationaal strafhof, hof, met de tribunalen, mm -hmm. met het Vredespaleis. Nou, dat, dat, dat gaat goed. En op die titel uh, zijn we nu proberen, aan het proberen om ook meer. Uh, economische spin-off uh, te, te, te realiseren. In de vorm van? Uh, het aantrekken van heel veel uh, Europese hoofdkantoren. Den Haag ontwikkelt zich echt als een stad... van internationale en Europese hoofdkantoren. Uh, en daarnaast uh, proberen we uh, heel specifiek... op, op vier clusters uh, de economie te versterken. Dat is olie en gas, met natuurlijk uh, Shell als hoofdkantoor in Den Haag. Dat is telecom en ICT met KPN als hoofdkantoor in Den Haag, wat heel erg goed is. Uh, internationale hoofdkantoren in zijn algemeenheid is een cluster. En tenslotte, en dat is een nieuwe lood aan de stam, heel interessant. Den Haag ontwikkelt zich meer en meer als uh, die heek security delta. Een, een, een, een cluster waar heel veel safety en security instituten en bedrijven... Alles gebundelen. op het gebied van veiligheid Het Dat eigenlijk. zijn er nu al 10.000. Ja. Nou, en wij als... hebben een ambitieus plan om dat te verdriedubbelen. Dus te komen naar 30.000 ja. werknemers. En een omzet van 1,5 miljard nu naar 4,5 miljard. Als ik zo hoor, gaat het hartstikke goed in Den Haag. Nou, we Niks werken er in ieder geval hard aan. En het, het, nou, Ik moet zeggen dat die safety and security business... We hebben daar... Maar Waar moet je dan aan, aan denken aan, aan, aan uh, bewakingsbedrijven van Europol? Dat is heel breed. Het is inderdaad van uh, trigion talens uh, uh, be be beveiligingsbedrijven. Gewoon op de personen... Bedrijven, tot aan cybersecurity. We hebben het geluk dat Opstel te begin dit jaar... Het, uh, het National Cybercrime Center in Den Haag heeft geopend. We hebben ook het geluk dat de Europese Commissie... het European Cybercrime Center in Den Haag heeft geopend. En dat is een business dat staat nog maar in de kinderschoenen. Als u ziet uh, hoe weinig er nog uh, is ontwikkeld... om allerlei hackers wereldwijd uh, te weerstaan... en dat is nodig, want... Alle ook, ook strategische infrastructuur in dit land... is langzamerhand via de digitale snelweg. En moet dus worden beschermd. Mm -hmm. nou, dat is een, een, een enorme industrie. Die zijn wij aan het opbouwen. We zijn ook bezig met een uh, Cyber Academy op te richten. samen met de, Waar de je Universiteit. kan leren, het hacken. Nou, en het tegengaan van het hacken ook met oh, name. U uh, we moeten er wel opletten. Uh, maar we zijn samen met de Universiteit van Leiden... en de Universiteit van Delft uh, bezig om die... Uh, uh, cyberacademie van de grond te krijgen. We hebben oud-minister Middelkoop gevraagd om dat vorm te geven. Da uh, aan de maandag overhandigde hij mij daarover... Er zijn bevindingen en we gaan hopelijk al in september met de eerste opleidingen van start. Nou, allemaal positieve berichten op deze manier naar buiten gebracht, meneer Kool. Maar uh, u bent ook een grote stad die natuurlijk ook last heeft van de bezuinigingen van het Rijk. Ja, nou ja, ik, ik ben ik niet alleen uh, wethouder economische zaken, maar ook wethouder sociale zaken. Nou, dan hebben we dus uh, de participatiewet die eraan komt. Jetta Kleinsma is daar... Uh, heel hard aan de. Uh, dat aan, aan dat het is, werk. zeg maar, even in het kort gezegd, de wet waarmee mensen met een handicap of met een beperking ook aan het werk moeten worden geholpen. Ja, het is eigenlijk de, dat. Maar ook de mensen die een bijstandsuitkering ontvangen, dat wordt eigenlijk nu in één wet samengevat. Hè? Ja. De vorige kabinet uh, had de wet werken naar vermogen. met Paul de Krom als staatssecretaris. Dat is op de laatste moment. De wet was droog. Op vrijdag en op zaterdag viel het kabinet. Dus dat, en ik ben daar eigenlijk wel blij om, want nu... Dat het kabinet viel? Dat het kabinet viel en dat ook daarmee die wetwerken en vermogen niet doorging. Want we hebben nu die participatiewet. En we hebben inderdaad met Jetta Kleinsma, dat wil ik toch wel even gezegd hebben... hoewel ik het niet op alle punten met haar eens ben. Dat die heel aardig is. Nou, nee, niet alleen heel aardig. Maar we hebben wel een staatssecretaris daar te pakken waarmee we kunnen praten. Hè? Maar waarmee we kunnen ook, overleggen. Maar bent u ook blij met haar participatiewet? Nou... Het, uh, nee, niet in okay, over de je hele kunt. linie. Mag ik één u, u punt uitpakken. u wordt wel verantwoordelijk voor de ja. uitvoering. Ja. Nee, natuurlijk. Mag ik, ik er één punt uitvoeren. uitpakken, wat, wat, wat ook prangend is. En waar we over nog steeds met, met haar in gesprek zijn hoor. Maar het discussiepunt gaat nu voornamelijk over de quotumregeling. Dat is natuurlijk een, een moeilijk ding. Hè. Dus, een vastgesteld aantal gehandicapten of mensen zou je met een bijstand moeten in een bedrijf. In een bedrijf ja. moeten nemen. 5%. Wat iedereen onzin vindt. Ja, ja, En ik vind dat een noodzakelijk punt. Uh, op basis waarvan die participatiewet alleen maar kan gaan functioneren. Ja. Geen kwotumregeling, wat mij betreft, geen participatiewet. Ik wil dat wel zo hard zeggen. En dan, dan heeft Jet daar echt een, een taaie aan, niet alleen mij, maar ook aan de G4. Dus de, de vier grote steden. Want die willen echt dat die kwotumregeling ja, er komt. Maar... Want wij moeten de, de, de sociale werkplaatsen afbouwen. Daar moeten 60.000 mensen moeten weg uit de sociale werkplaats. En die moeten in het bedrijfsleven geplaatst worden. Ja. Als we dan geen stok achter de deur hebben om dat daadwerkelijk te regelen. dan wordt het helemaal niks. Nee, maar dus... we hebben hier de staatssecretaris ook gehad. En die vraag is door ons ook opgeroepen. Die werkgevers voelen er helemaal niks voor. En uit de geschiedenis weten we. bijvoorbeeld daar in de tijd dat het over de WO'ers ging. om mensen via een quotum in een bedrijf te plaatsen. dat dat gewoon nooit ergens op uitdraait. Het werkt niet. En als die werkgevers het niet willen, is het een heilloze route. Nou, ik ben dat laatste dat het niet werkt... en dat de werkgevers mm. daar niet mee eens zijn. Oh. Uh, dat, dat is wel zo. Hè. Werkgevers zijn het er inderdaad niet mee eens. Die dat, willen het gewoon niet. Dat hoor, dat hoor niet. ik ook. Maar dat het niet zou werken, ben ik niet met u eens. Ik ben een paar weken terug in Berlijn wezen kijken. Daar is die kwotumregeling ja. sinds de Tweede Wereldoorlog al lang ingevoerd. Ja. Het is geen enkel probleem nee, maar en je het weet... werkt uitstekend. Ja, maar u weet dat er ook in Duitsland er ook een mogelijkheid is om een boete te bepalen, betalen. Als je dus niet van dat quotum, uh, aan dat kwotum meewerkt, Dus ja, dan is er ook een uitvlucht. En er zijn heel om... veel bedrijven die die boete graag willen betalen. Uh, en daardoor niet aan het kwotum nou ja, hoeven maar te als... voldoen. Nou ja, maar goed. Dan, ja, nou, als, ja, als, nou ja, dat is prima. Is, is wel. Dat is prima. Dan dan wij, als, ja, maar dit, ik zou het geen boete willen noemen. Ik zou het een solidariteitsheffing willen noemen. Ik zou het een solidariteitsheffing willen noemen. Maar dat geld, wat dat dan oplevert, dat zouden wij dan kunnen gebruiken... om de mensen die niet in die bedrijven aan de slag komen... wel in de sociale werkplaatsen te kunnen ja, maar uh, toch houden. He, want, en, en dat is niet wat er nu in deze wet staat. Want de opbrengst van die boete, want dat zit ook in het systeem nu ingebakken... dat pikt de regering in en stort het in het gat van de begroting. Daar ben ik het dus ook niet mee eens. Ik vind dat de solidariteitsheffing, zoals ik hem liever noem, als je geen gehandicapten in dienst neemt, betaal je een solidariteitsheffing. En dat geld moet naar de gemeente om ervoor te zorgen dat de mensen voor wie het bestemd is dan ook daadwerkelijk aan de slag kunnen in een sociale werkplaats in plaats van achter de geruiming thuis zitten. Wat zou nou concreet uw oproep zijn aan de staatssecretaris Kleinsma? Mijn oproep aan de staatssecretaris is om in ieder geval te borgen... dat die kwotumregeling uh, tegelijkertijd met de participatiewet wordt ingevoerd. Want het een wordt ingevoerd per januari, 1 januari 2014. januari is de bedoeling 2014 en de andere 1 januari 2015. Dus ik zou zeggen, stel de participatiewet invoering een half jaartje uit... en haal de kwotumregeling een half halfjaartje naar voren. Dan beginnen we tegelijkertijd. Dat zou en dat is dan? Welke datum? 1 juli, 1 juli 2014 zou ik voor gaan. Dat zou heel goed zijn, want de, de, de de kwotumregeling moet ook nog in wetgeving worden verankerd. En dat is een vrij ingewikkeld proces. Dat geef ik toe. Maar stel het al een half jaar uit. Want zonder, nogmaals, zonder die kwotumregeling. wordt de participatiewet een ramp voor de uitvoering. Want dat betekent dat duizenden mensen thuis komen te zitten... die wel nu actief zijn. En daar is dan geen geld meer voor. Ja, mevrouw Wint, u daar even over. Want u bent vanuit uw geschiedenis binnen de vakbond... en vanuit uw positie nu als uh, federatie van patiëntenorganisaties... bent u hier natuurlijk ook in geïnteresseerd. De oproep die Kool nu doet. Zonder kwotum geen participatiewet. Kunt u zich daarin vinden? Ik uh, denk dat hij gelijk heeft... Dat ja, dat is kort en goed. Ja, nou ja, kijk, als ik kijk naar uh, mensen waar wij voor staan... Hè, de mensen met een beperking, met een uh, handicap... Uh, het is niet voor niks dat deze discussie al jaren uh, loopt. En uh, wat jullie ook aangeven, het gaat niet vanzelf. Um, en er is een stok achter de deur nodig. Ja, ik denk dat de geschiedenis dat inmiddels wel uh, bewezen nou, heeft. bewezen heeft namelijk dat ja. het niet werkt bij die WO. Dat weet u uit de vakmondstijd ook. Ja, maar ik zie het ook nu. Ik bedoel, op vrijwillige basis, uh, op basis van goede bedoelingen, mooie teksten... gaat ja. zoiets nooit werken. Dus ik ben het helemaal met je eens. Uh, daar is druk nodig. Ja. En ik vind, nou, Druk, uh, uh, sanctie, Ja, dat bedoelt u eigenlijk? Ja, ja. ja. En uh, ja, boete, hoe je het maar noemen ja. wilt, ik denk uh, dat dat zo is. Nou, als dat een solidariteitsheffing moet eten, dat maakt me helemaal niet uit. Uh, maar die mensen moeten de gelegenheid krijgen om aan de slag te gaan... en het gaat niet vanzelf. En je kunt, denk ik, niet de sociale werkplaatsen afbreken... want dat gebeurt zonder voor een alternatief te zorgen. En als uh, uh, die kwotumregeling er niet komt... en nou, ja. daar, heb ik, hè, daar kan ik me ook nog wel iets bij voorstellen dan moet je wel wat anders regelen. Ja, wat en, dan? Nou ja, uh, laat ze maar een boete betalen. Laten ja, we dat precies. geld gebruiken. Dat is uh, wel bij ja? uitzek iets wat je ook in een sociaal akkoord kan afspreken. Nou ja, ik ben geen partner bij het sociaal akkoord... maar nee, vanuit maar even... mijn wereld met uh, mensen met een uh, beperking... mensen met een uh, handicap... Uh, vind ik absoluut, we moeten die groep helpen. Die ja. kan het niet zoals wij het kunnen. Ja. Nicole, deze week zitten vakbonden en werkgevers om tafel... om te praten over zo'n sociaal akkoord. Denkt u inderdaad dat dit daarin zou thuishoren? Zou u het fijn vinden als dat daarin geregeld zou worden? Nou ja, ik vind het een beetje lastig, want ik zit niet aan tafel... bij dat sociaal akkoord. We hadden in dit land het RBI, het adviesorgaan... Hem, ja. wat, waar dus wel de werkgevers, de gemeente en de werknemers... bij elkaar aan tafel zaten. Dat is door het vorige kabinet opgeheven. En daar is niets voor aan de plaats gekomen. Dus ik ben, ik ben er al niet zo zeker van uh, dat er een goed sociaal akkoord uitkomt waarmee ik uit de voeten kan. Uh, want ik ben er erg bang voor dat daar wel rekeningen worden opgestapeld die ik dan straks kan gaan betalen. Dus ja. ik wil daar wel bij aan tafel zitten. Ja. Maar ik heb begrepen dat... Uh, de staatssecretaris heeft gezegd van wat er ook gebeurt uh, in het sociaal akkoord. Uh, wij zullen dat, uh, wat waar het de gemeente betreft, in ieder geval daar apart nog over ja. komen te spreken. Ja, want dat tot slot, u, u heeft uh, natuurlijk u sowieso te maken, of heeft belang bij wat daar in het sociaal akkoord is afgesproken. Want zoiets als jeugdwerkloosheid, wat daar ook op tafel ligt, daar heeft u in uw stad natuurlijk ook veel mee te maken. Ja, dat is een oplopend probleem natuurlijk. Dat zien wij in onze stad Den Haag ook. Dus, dus wat dat betreft zou ik het toch wel heel goed vinden. En het is ook toegezegd. Het is niet uitgevoerd, maar het is wel toegezegd uh, dat na de opheffing van het RWI uh, er een nieuw platform zou worden gecreëerd. Ja. Ofwel bij de SER, dus dat de gemeenten ja. zich in de SER zouden voegen. Uh, dan wel bij de Stichting van de Arbeid, zodat we in ieder geval ja. een platform hebben voor werkgevers, werknemers. Ja. En de gemeente uh, met elkaar treffen en dus tot uh, ja, afspraken kunnen komen. U ja, noemt daar heel veel instituties. Maar uh, van de week kwam Asje nog de, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. met een plan om de jeugdwerkloosheid uh, te bestrijden. Met, uh, met een bedragje, geloof ik, van 35 uh, miljoen. en het benoemen van een. Uh, Ambassadeur. Dus... Ja, het was een bedragje van 50 miljoen en inderdaad een ambassadeur. Ik moet zeggen in het wat verleden wat heeft. Gaat ook... het wat uitmaken? Nou ja, je, als je niks doet, dan gebeurt er sowieso niet. Dus maar is vind... het genoeg? 50, nou, miljoen. 50 miljoen is natuurlijk. Uh, dat is uh, dat voor een is... stad als Den Haag. Wat, nee, wat is ja, dat? Dat, dat? Dat is natuurlijk niet echt veel, maar 50, en je moet dus altijd rekenen. dat ja, Als je 50 miljoen landelijk wordt uitgekeerd, dan, ja. dan hebben wij daar 6% van. Dus, dus is het, niks eigenlijk. Dus gewoon. dat is wel heel erg weinig. Ja, want, maar want, het is een stimulans wat... en het zetten we het wel op de agenda. En als je zo'n ambassadeur ja, hebt en die gaat praten uh... met. Daar, wat hebben daar nou in Den Haag de jeugdwerkelozen aan? Als u zegt het 6% van die 50 miljoen. Is het nou ja, een druppel wat, op een gloeiende plaat? Ik, ik kom binnenkort, uh, dat maak ik overigens samen met uh, FNV Jong. Een, een, een aanpak, hmm. een aanvalsplan jeugdwerkloosheid. Hmm. Um, en wat, een van die dingen die daarin zit, het plan is nog niet gereed... maar is dat, je, uh, dat ik stagevergoedingen... Uh, ga betalen, zodat ik mensen, jongeren, dus in de bedrijven krijg... die daar stage gaan lopen. Ja. En hoe gaat het vaak hè? als je als stagiaire binnenkomt? Mijn carrière is ook uh, als stagiaire begonnen toen nog bij Radio Stad in Amsterdam. Nou, kijk eens waar u terecht en, bent en, gekomen. En kijk eens, er dat, dat is ja. het toch nog goed gekomen. hartstikke ja. goed. Hey, even even nou. Toch, even toch, even, nog, toch ja. nog heel even over het plan van Archer, Want u, ja. u bent daar tot nu toe heel erg aardig over. Maar als ik u nou op de man afvraag... dat plan gaat dat echt zoden aan de dijk zetten? Ik denk als er, als er een goede ambassadeur voor wordt benoemd. Wat is dat eigenlijk? Gaat... Een ambassadeur krijgt hij ook een ambassade? Nee, nee, een nee. Nou ja, dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Maar nee, als een ambassadeur. die gaat leuren en sleuren langs de bedrijven. en die gaat daar aandacht voor vragen. en die zoekt naar creatieve oplossingen. Uh, wat, wat, wat, het hoeft niet altijd heel erg veel geld te kosten. Uh, want stagiaires en stagevergoedingen uh, voor mensen. hoeft helemaal niet zoveel geld te kosten. Uh, en als je gezamenlijk met werkgevers. En mijn ervaring in het Haagse is, als ik met werkgevers praat... dat die best bereid zijn om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit punt te nemen. Want die zien ook wel uh, dat als je nu mensen laat lopen je straks met arbeidstekorten komt als de vergrijzing een beetje gaat doorzetten. Dus wat dat betreft is het ook in het belang van de werkgevers... om met de overheid en de lokale overheden mee te denken... om het probleem en het, en het vreselijke probleem van zeker jeugdwerkloosheid... met elkaar op te lossen. Mevrouw Wendt, wij gaan het nog even met u hebben. Ja, leuker kunnen we het voor de luisteraar niet maken. Uh, ook gek genoeg over bezuinigingen. En uh, vooral de grootste slok op in, uh, in onze samenleving... is natuurlijk de kosten voor de gezondheidszorg... Vijf miljard bezuinigen op de zorg, nou, in ieder geval heel veel. Wat betekent dat eigenlijk voor de sector waar u over gaat, namelijk uh, uh, patiënten? Ja, nou, Ik vind het heel belangrijk om te zeggen, patiënten betalen de zorg. Hè? En dat betekent dus dat de houdbaarheid, de kosten van de zorg ook een patiëntenprobleem zijn. Want we kunnen natuurlijk niet eindeloos stukken van ons inkomen blijven besteden aan de zorg. Dat geld moet je effectief besteden. En uh, ik durf de stelling aan dat er best bezuinigd kan worden op de zorg. Maar dan moet je de zorg wel anders organiseren. Nee. En mijn grote uh, uh, uh, zorg, om het woord nog maar een keer te gebruiken, zowel in de AWBZ als in de, uh, uh, de cure zit er in dat het kabinet wel de bezuinigingen nu inboekt. Uh, een stip op de horizon plaatst. Stippen op de horizon die schuiven altijd verder vooruit. En dan krijg je dus wel de bezuiniging, maar niet de verandering uh, die we nodig hebben. Meer ja. vraagsturing, meer doelmatigheid, meer effectiviteit. En ik ben bang dat daar een heel groot probleem komt. Ja, nou heeft minister Schippers van Volksgezondheid... een paar weken geleden een oproep gedaan ja. aan de sector... om mee te denken over de invulling van de verschillende bezuinigingen. Het is wel mooi dat in uh, het FD van vandaag... wordt dit een ideeënbuskabinet genoemd. Iedereen mag ja. roepen wat hij wil over hoe het allemaal beter zou kunnen. Nou, minister Schippers heeft dat dus gedaan... over uh, de bezuinigingen op de gezondheidszorg. Laten we nog heel even luisteren hoe zij dat toen zei... een paar weken geleden in het televisieprogramma Buitenhof. Ja. Die financiële problemen is niet mijn persoonlijke probleem. Dat is een probleem voor de samenleving. Wij betalen allemaal die premie, u en anderen. Ja. Uh, en die kunnen wij niet zo laten oplopen. Dus wat ik eigenlijk uh, uh, zou willen, is dat we het eens omdraaien. Ik zou eigenlijk aan het veld willen vragen... denk dan eens het komende half jaar met mij mee. Wat zou er volgens u uit het pakket kunnen... zodat we het pakket op een verantwoorde manier uh, in, in de tang houden... en zodat we de zorg ook voor mensen straks... met een klein inkomen, maar een dure ziekte wel solidair blijven betalen. Dus ik zie het echt als mijn verantwoordelijkheid... om die zorg betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. Dus als zij met niks komen, dan uh, ga ik gewoon via de politieke weg. Want het is mijn verantwoordelijkheid om die besluiten te nemen. Dan ja. ga ik die besluiten wel nemen. Ja, mevrouw Wint, u bent dus officieel uitgenodigd om mee te denken... over de bezuinigingen in het basispakket. Wat kan niet en wat, wat kan eruit en wat kan er niet uit. Het, het was een uitnodiging, maar het, gek genoeg hoorden we er ook een dreigement in. Nou, Want als u met niks komt, hebben, dan gaat ze de besluiten nemen. Ja, nou, de, de minister weet natuurlijk zelf ook wel... dat je niet zomaar anderhalf miljard op het basispakket uh, bezuinigt. Dus dat laat ik even het ene oor in, het andere hoor uitgaan. Wij zijn dinsdag uh, met de patiëntenbeweging uh, in gesprek geweest uh, bij Schippers. En we hebben gezegd, uh, de kan absoluut bezuinigd worden. Als ik kijk wat wij in meldacties uh, van mensen horen... de verspilling, de dubbele consulten, de dubbele diagnoses... de eindeloze bakken, medicijnen, uh, noem maar op. Die dat verhalen. zijn de dingen die de patiënten zelf hebben ja. aangegeven? Ja, waar mensen uh, natuurlijk hun dure geld naartoe zien gaan... dat zijn mensen hartstikke zat. Daar moet wat aan gebeuren. Uh, wat niet kan, is heel erg veel uit het pakket halen. Daar zal ik echt bovenop gaan zitten, dat kan niet... Want dan gaat het naar aanvullende verzekeringen en dan heb je selectie en extra uh, kosten. Dat is niet de weg. Maar het is wel wat de minister Schippers wil. Nou, dat was uh, uh, misschien toen, maar inmiddels... Uh, ja, snapte... het gesprek heeft ze dat onmiddellijk ingeslikt? Uh, We hebben in dat gesprek uh, geconstateerd dat de minister uh, uh, heel goed van ons hoort dat uh, ze ons... Uh, dat het gewoon niet haalbaar is om anderhalf miljard uit dat pakket te halen. Wat, wat, wat, dat wat, wat, wel... Wacht even, wat zei ze ja. daar dan uh, uh, op? als is gewoon onhaalbaar. Ze zei: ja, Nou, als ik u nou zo hoor, inderdaad, u heeft gelijk, ga ik niet doen. De minister heeft aangegeven dat de uh, bezuinigingsdoelstelling uh, voor haar hart is. Nou, het is niet onze bezuinigingsdoelstelling, maar wel die van haar. En ja, uiteindelijk gaat het dan toch altijd zo, linksom of rechtsom. En het gaat haar natuurlijk om het doel. En het gaat, ons ook heel, het gaat ons eigenlijk veel meer om de manier waarop. En je kunt heel veel verspilling uh, binnen... dus met het pakket in stand houden, kun je heel veel bezuinigen. En daar worden uh, mensen niet slechter van. Nou, leer mij een minister kennen die daar nee tegen zegt. Dus daar al heeft dus, ze al ja op gezegd. Daar, natuurlijk. Wil, daar wil ze in meedenken. Natuurlijk. natuurlijk. En, maar dat maakt aan die anderhalf miljard korten op, op het basispakket niks uit. Nou, Je kunt uh, binnen het basispakket door effectiever om te gaan... doelmatiger uh, verspilling tegen te gaan, geen dubbele diagnoses. We kennen allemaal de verhalen, je komt in het ziekenhuis, je moet nog een keer. Dat kan allemaal veel beter. Daar gaan we ook met de dokters... Over dus in sommige mensen om in de reden te vallen, zouden wel kunnen schrikken van wat u zegt, dubbele diagnose. Want er zijn wel eens patiënten die uh, die diagnose van de ene arts bij een andere arts nog wel eens zouden willen checken. Nou, dat is een second opinion, hè? Oh, oké. Okay. Dat is van andere orde. Dit okay, gaat nee, echt oh, over, klaar. en mensen melden dat bij ons echt als irritatie. Je hebt je hele verhaal verteld, je komt ergens anders, je moet weer je hele verhaal nee. vertellen. Nou, dat is voor patiënten niet oké. Okay. Uh, dat is voor dokters uh, niet prettig werken. We weten het allemaal. En ik heb er, moet ik zeggen, veel vertrouwen in dat als we dat gesprek ook met de dokters aangaan. Want dat partnership patiënt-dokter is natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Dat we tot betere zorg komen voor minder geld. En ja, dat, dat financiële deel in de tang houden, dat ja. is natuurlijk ook voor patiënten heel erg belangrijk. Het is toch eigenlijk raar dat daar zo'n dreigement van de minister aan te pas moet komen... om een gesprek tussen artsen en patiënten nou, te, te creëren, nee, maar zo waardoor is het de het zorg beter zo zou Zo is kunnen het niet. Stond. Dokters en patiënten en ook zorgverzekeraars zijn heel lang in gesprek. We zullen ook met een plan komen. En dan moet de minister ook luisteren. Ja, <laughs> U zegt het met een soort tevredenheid. De minister zal moeten luisteren. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. En, uh, een, een, een aantal punten die ook voorgesteld worden, of liever gezegd op tafel liggen, is uh, uh, een soort elektronische health service. E-health heet ja. dat dan. En dan zit je het Skype thuis als patiënt met uh, chirurg. Ja. Hoe gaat dat? Nou, teleconsult vind ik een fantastisch uh, voorbeeld. Uh, er zijn een aantal ervaringen mee, in het Radboud uh, ziekenhuis bijvoorbeeld... maar ook andere ziekenhuizen. En patiënten zijn ontzettend tevreden. Kijk, patiënten zijn ook werknemers vaak, hè? Dus maar hoe gaat het dan voor me mensen thuis? Zet je dan ja. de webcam uh, gericht op, uh, op de kwaal... en dan zegt de arts aan de andere kant... bespaar uh, me de beelden. Nee, je nee. ja. nee, nee, ziet nee, het helemaal nee, nee, voor nee, he? nee, kom op, zeg. Laten we nou uh, even reëel zijn... Uh, oh, je ja, kunt dit... voor een consult uh, in de auto stappen, in de wachtkamer gaan zitten... zitten wachten en dan eindelijk tien minuten met die dokter praten. Dat kan. Dat is wel ongelooflijk ouderwets. Hè? Je kunt ook de techniek gebruiken die we allemaal hebben... en gewoon vanaf je werkplek uh, tien minuten of een kwartier besteden... aan het gesprek met die dokter. Nou, Die variant heb ik het over. Die gebeurt nu op een aantal plekken. Dus dan via e-mail of zo? Nee, via dat e kan met beeld. Dat kan met veel wel met teleconsulten, ja, want het is altijd wel prettig als je elkaar ook uh, kunt zien. Daar zijn ervaringen mee, dat is voor dokters heel prettig... dat is voor patiënten nog veel prettiger... Want die, kunnen, die hoeven niet een middag vrij te nemen van hun werk. Maar dan heeft u het toch wel over mensen die vanaf hun werkplek... zegt u zelf ja. al, dan even met de dokter. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die niet werken. Klopt. Heel veel oudere mensen ja. die hebben niet zo'n werkplek. Die klopt. gaan ook niet mailen en niet in beeld ja. zitten met een dokter. Die willen gewoon even een gesprekje ja. met die dokter. Maar dat klopt. En voor heel veel dingen geldt altijd het geldt voor heel veel mensen ook niet. Dat is waar. Precies. Maar dat is geen reden om het voor de mensen voor wie het wel geldt is te gaan invoeren. He, dat argument, ja, maar voor heel veel mensen kan het niet. Ja, dat is ook zo. Maar laten we ons nou focussen op die mensen waarvoor het wel kan... voor wie het prettiger is... en waarvoor het dan vaak ook nog een kostenbesparing is. Dat soort dingen. Ik kan een uitzending vullen met nuttige uh, voorbeelden. In die zin is de zorg wel een ouderwetse sector hoor, nog erg van pen en papier. Maar u denkt dat als we meer daaraan zouden denken, dan zouden die bezuinigingen in de zorg eigenlijk zonder problemen voor iedereen, hè, want dan zouden we daar geen last van hebben kunnen worden uitgevoerd? Het is een heel, uh, uh, heel complex verhaal. Uh, je kunt, er zijn allerlei dingen. Het is het, effect, het efficiënt uh, en het goed toepassen van uh, richtlijnen. De, ja. de, de dubbele nee, handelingen. Het hoort, het hoort Al er allemaal die bij. dingen bij elkaar. Uh, laten doen door de huisarts wat de huisarts kan doen. Uh, niet uh, doorsturen naar het ziekenhuis als ja. het niet nodig is. Waar krijgt u daar de minister in mee? Ja, kijk, als de minister denkt dat ze het zonder de dokters en de patiënten kan, dan wens ik er veel succes. Ja. Nou, dat lijkt me een hele goede afsluiting van deze uitzending. Er zijn verschillende oproepen gedaan in deze uitzending. Henk Kool die is overigens al wel stiekem vertrokken, want die moet ergens, geloof ik, in Scheveningen en Lind doorknippen. Eh, maar hij toch ook bedankt op afstand. Hij zal het wel in de auto horen. Wil naar Wind en Jim Schuit, ook dank voor het hier zijn. De redactie van deze uitzending was in handen van Roelien Aksen... Lisbeth Witman en Nanda Kursjens. De techniek van de Rolf Schreuder. Na het NOS Nieuws hoort u straks het journalistieke onderzoeksprogramma Argos. En daarna is de tros weer terug met het programma In Bedrijf. Kees en ik zijn er graag volgende week weer. Wat ons betreft, mooi weekend. En tot dan. Dag. Samen thuis, samen dros. Meisjes van 13, niet zo gelukkig. Meisjes van 13, niet Meisjes zo gelukkig? Nee, dan jongens van 13, of 14, of 15, of 16. Ik vind het alleen maar dommer als je niet goed je best doet op school. Luister naar de documentaire De Jongens Dit. Ja, volgens mij heeft bijna elke jongen. Die heeft wel een soort dip dat hij gewoon geen zin meer heeft. Over de onrustige worsteling in bruisende jongensbreinen. 12 tot 17, 18-jarigen ja, maar... komen naar school voor ja. elkaar. Morgenavond, 9 uur. De jongensdip in Holland Dokrani. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Tot 70%. Procent.